Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De KLM is een luchtbrug naar Australië begonnen... om bijna 2000 Nederlanders op te halen. Het eerste vliegtuig is via Kuala Lumpur onderweg naar Sydney. Volgende week volgen nog vijf vluchten. Het is voor het eerst in 20 jaar dat een KLM-toestel in Sydney zal landen. Sinds 2000 worden alle reguliere KLM-vluchten naar Australië... vanaf Kuala Lumpur uitgevoerd door partnermaatschappij Malaysia Airlines... Na volgende week vliegt de KLM ook nog vier keer naar Kuala Lumpur om Nederlanders op te halen... die daar vanuit Australië en Nieuw-Zeeland met Malaysia Airlines naartoe zijn gekomen. Wereldwijd zijn nu meer dan een miljoen mensen besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit een telling van de Amerikaanse Johns Hopkins University. Die baseert zich op de officiële cijfers van de getroffen landen. Het aantal besmettingen is in minder dan een week verdubbeld. Het coronavirus heeft 51.000 levens geëist. Ruim 200.000 mensen zijn inmiddels hersteld. De videoconferentie-app Zoom heeft excuses aangeboden voor de privacyproblemen van de laatste tijd. Door de coronacrisis heeft de app miljoenen nieuwe gebruikers gekregen. En om die allemaal te kunnen verwerken heeft Zoom steken laten vallen, zegt topman Eric Yuan. Zo zouden gegevens van gebruikers bij Facebook, bij Facebook terecht zijn gekomen. De Zoom-topman belooft beterschap, maar vraagt ook begrip. We hebben de app niet ontworpen met het idee dat binnen een paar weken... iedereen ter wereld thuis werkt, studeert en sociale contacten onderhoudt, zegt hij. Urgenda is blij dat het kabinet de productie van drie kolencentrales gaat verlagen. Dat is nodig om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. De Klimaatstichting eiste met succes bij de rechter dat Nederland meer doet om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Andere klimaatmaatregelen van het kabinet zijn onder meer een subsidie voor ledlampen in de glastuinbouw... en een premie voor consumenten die hun oude koelkast of vriezer willen inleveren. Het weer. Hier en daar nog wat regen, maar vanuit het noorden wordt het droog. Minima tussen 0 en 5 graden. Overdag afwisselend zon en wolken met lokaal nog kans op een bui. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Baby. Mírate a mí, mírate a mí, ya no puedo parar. Mírate a mí, mírate a mí, como las olas del mar. Mírate a mí, ya no puedo parar. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be This is me Right quick. Peace.